Uit de kraan? Ja, maar in de gootsteen kun je moeilijk zwemmen, nietwaar? waar? <lacht> oh. uh, goed, wij schakelen over naar paddelen. Want het ziet eruit dat we er, hoewel het na seizoen is, vele kennissen zullen ontmoeten. Moet je dat zien? Dat een beetje al te gek. Die ook niet. Uh, waar heb je het over? Nou, dat meisje daar. Ik kan net zo goed niks aantrekken. Schoonig hoor. En dat zoiets mag? Zoiets zou verplicht moeten worden gesteld, Katrein. Oh. Wat een stuk, zeg. Eh, zou dat er ook van dat schone water komen? Zeg, wat zou je ervan denken als we eens eventjes het water indopen? He, dan kan Zipper meteen even controleren of hier ook matrassen drijven. Dat is een uh, goed ideetje professor. <lacht> nou, daar gaan we dan. Nee, nee, nee, nee, nog niet zo vlug. Wacht nou even. Gaan ook mee. Nou, vooruit. Okay. Ja. Kom op, kom op. Ja. Ah, mooi, ik kom ook. Wat ja, Het is ouder dan ik dacht hoor. Zipper, zipper, zipper, zipper, zipper. Zo, nou dat was uh, fijn, zeg. Ja, heerlijk. En geen matras te bekennen. Nee, nee, <laughs> inderdaad. Zipper, ja. zie jij die man daar met dat paarse hoedje op?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 Nee, supper, dat is heel vreemd. Wat gooit hij er nou in? Weet je het? Uh -huh. uh. Ik heb honger. Ga mee. wat eet hij? De enige plek in Nederland met zuiver water... dat volop aanwezig is in de Paddelig Een unicum. Zo heet dat. Dat trekt toeristen niet waar. Dat is uitstekend voor de middenstand. Wij verplaatsen ons naar de gelagkamer van Plaslust. Het hotel, café, restaurant Waar Sipper, professor Jensen en de huishoudster Katrijn... voor een korte vakantie logeren. Heb jij Geestje al gezien? Nee. Ze bedient hier. O, heer. Woorden schieten te kort. Geestje, was je maar een weesje. Meneer... Mag ik u even wat vragen? Jazeker. Ik zou u willen verzoeken of de televisie aan De professor en ik wou wel graag kijken. Ja, je wilt toch wel eens wat zien, hè? Ik zal u verzoek overbrengen. Geest, sir. Ja, commentator. Mag de televisie aan? Dan moeten er wel allemaal opbaken. Ik zal hem aanzetten, meneer. En die jij niet zo, uh... nou ja. Daar wordt voor gezorgd, mevrouw. Oh, dank u wel, hoor. Flipper in dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Kees Kees en en Muziek. Het vuile water, deel 2. Goedenavond, dames en heren, dit is Watermelk. We, uh, We beginnen deze uitzending met een rectificatie, ja, een het herstellen van een fout, dit voor de eenvoudige luisteraar. In onze vorige uitzending hebben wij namelijk gezegd dat het water in de plas het enige nog zuivere water in Nederland is. Ja, is Dit nu berust op een misverstand. Een begrijpelijk misverstand overigens, want onze metingen zijn zoals u weet voornamelijk gebaseerd op het aantal colibacteriën per kubieke centimeter. In de paddelerplas nu blijkt een hele andere bacterie voor te komen die minstens zo gevaarlijk is als de colibacteriën. Deze andere bacterie is ontdekt door de heer Zevenster... een amateuronderzoeker toevallig met vakantie in Padden. Ja, ja, ja. We prijzen ons gelukkig hem vanavond in onze uitzending te hebben. Meneer Zevenster, vertel u eens wat over uw ontdekking. Eh, dank u wel, meneer Voshoorn. Ja, ja, ik ben inderdaad een amateur. Voor mijn plezier onderzoek ik zo af en toe de dingen. Zo nam ik ook een monster van het water in de Paddenplas. En wat ontdekte ik... Zegt u het maar eens? Zal ik het echt doen? Gaat uw gang, het is in het algemeen belang. Ja, wat ik ontdekte de netelbacterie. Een gevaarlijk organisme. Dat is, acute... dat is die man van de paarse petje. Met, met die fles, weet je nee, ik geloof het ook. Nee, ik weet het wel als... zeker. Maar in de van de... is ja. de concentratie aanwezig. De waarschuwing is dan ook op zijn plaats. En zo ziet u maar weer, kijkers... ...dat watermeldig altijd actueel... ...voor de eenvoudige luisteraars bij de tijd is... Inderdaad is hier een waarschuwing op zijn plaats. Ga niet zwemmen in het paddelig water en drink het niet. U krijgt er uitwendige, respectievelijk inwendige blaren van. Dit was Watermerk tot over 14 dagen. Paniek. Natuurlijk paniek. Alle wegen in paddelen lopen opgewonden mensen te hoop. De belangrijkste bron van inkomsten, het toerisme... Dreigt naar de knoppen te gaan. Hoe denkt men over deze zaak? Korte interviews kunnen het beste de stemming weergeven. Over met mij naar de gelagkamer van Plastus. Hier treffen we, benevens veel dorpelingen, ook professor Jansen. Professor, wat vindt u van de situatie? Nou, uh, als ik het zeg, maar bedenkelijk. Zeer bedenkelijk zelfs. Ik denk dat ik mij naar huis ga. Ik voel niets voor blij. Uh. En hier iemand die hier woonachtig is in de dorp. Hoe ziet u het? Nou, kan u zeggen, meneer, het paddel is verloren. Ons water is beperkt. Hoe komt zo'n kring van een beest in het water, hè? Dat de gemeente daar niks aan doet. En hier is Geesje, het meisje dat plaslust groot maakt. Oh. Daar ben ik het volkomen mee. Zeker niet. Ik geloof er namelijk de moeder van de zitter, dames en heren. Gelooft het niet. Hij gelooft meneer Bosboom niet. En waarom niet? Gezeik. Het is allemaal gezeik. Het water is hier goed. Ik heb er vanmiddag nog in gezwommen. Zeg het niet. dit is waar. We zijn verloren. Nee, poesje. Weet je wat we doen? We gaan morgen op een samen hè? Jij en ik. En als we blaren krijgen, wat ik niet geloof, zal ik jou troosten en jij mij. Is dat goed? Heb jij dan zals voor? Ik heb zals op voor je lichaam. En ik zal je insmeren terwijl ik zie. Op de woelige blaren. Dat wordt me wat. Ga je goed? Ja, heerlijk. Lekker water, hè? Oh, verrukkelijk. Tje. Lekker wat? Hé? Hoe, hoe bedoel je? Nou, van blaar en zo, hè? Oh, nee, ik niet. Ik ook niet. Zip...